1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Obama heeft in een toespraak gezegd dat nog onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de explosies bij de marathon in Boston. Hij beloofde dat de verantwoordelijken, individuen of groepen gevonden zullen worden en zich moeten verantwoorden voor de rechter. Obama zei dat niet te snel conclusies getrokken moeten worden over wie de daders zijn van de aanslag. De president betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers. Bij de aanslag kwamen voor zover nu bekend twee mensen om het leven. Volgens diverse bronnen zijn er honderd gewonden. Een Nederlandse deelnemster aan de marathon was net gefinished... toen ze de explosie bij de eindstreep hoorden. Anneke Knol vertelde de NOS dat de hele straat veranderde in een ravage. Boston is in volledige staat van paraatheid, vertelde ze. D66 noemt het voorbarig en onverstandig dat staatssecretaris Teven... lijkt uit te sluiten dat hij aftreedt vanwege de zaak Dolmatov. Kamerlid Gouw wees er in actualiteitenprogramma Nieuwsuur op... dat er in de aanloop naar de zelfmoord van de Rus... in een Rotterdams detentiecentrum fout op fout is gemaakt... onder verantwoordelijkheid van Teven. D66 steunt een voorstel van de ChristenUnie... om voorafgaand aan het Kamerdebat donderdag... een hoorzitting te houden over de zaak. Daarin moeten alle feiten aan de orde komen. In Venezuela is Nicolas Maduro officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Verzoeken tot een hertelling legde de kiescommissie naast zich neer. Maduro won de verkiezingen met 50,7% van de stemmen tegen 49,1% voor zijn uitdager Capriles. Volgens de verliezende presidentskandidaat waren er veel onrechtmatigheden bij het stemmen. Ook de VS drong aan op hertelling, maar de Venezolaanse kiescommissie gaf aan die oproepen geen gehoor. Dan nog het weer. Vannacht droog en nevelig. Minimaal 8 graden. Overdag wat zon. Plaatselijk wat regent. Wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, um, te gast... Bij Casaluna vannacht is Jan Joris Lamers toneelmaker. En een hele bijzondere en hele belangrijke. Hij heeft afgelopen de afgelopen decennia um, het toneel in Nederland een ander gezicht gegeven met een aantal gezelschappen en ongelooflijk veel tot stand gebracht. Aanstaande donderdag een voorstelling met zijn uh, gezelschap Maatschappij Discordia, die heet About Becket in de stadsschouwen van Amsterdam. Die schouwburg besteedt een week lang aandacht aan de grote Ierse schrijver Samuel Beckett. Er komen verschillende voorstellingen, zoals uh, Wachten op Godot van Theater Oostpol. Maar ook uh, Kraps Laatste Band van uh, Toen op Gent. En er zijn nog meer dingen te doen. Dus dat is, dat is uh, de aanleiding. Maar het is ook namelijk heel erg leuk om met Jan-Joris Lamers te praten. Alleen moet ik u bekennen dat ik dat ook niet eenvoudig vind. Want je hebt zoveel gedaan. Je bent nu 71, maar nog steeds maak je dingen. Uh, we zouden het over zoveel dingen kunnen hebben. Al, al hè, Als het gaat om Beckett alleen al binnen het oeuvre van Beckett. Maar daarbuiten is ook nog zoveel. Dat ik soms, zal ik je eerlijk uh, zeggen... het gevoel heb dat wij hier ook een soort toneelstukje aan het opvoeren zijn. Van ja, je, je pikt er een paar dingen uit, daar probeer je iets gauw over te zeggen... in die tijd die ons ter beschikking staat. Die mm -hmm. schamele twee uur en dan gaan we weer door. Ja. Dat gevoel heb ik wel een beetje. Hmm. Mag toch wel? Dat vind jij niet gek? Nee. Nee. Nou ja, als, we echt, als we echt een gesprek zouden voeren à la Decathlon, dan kan, kan ik me zoveel uh, anekdotes herinneren. Dat, uh, dat veel mensen vertellen dat als ze dan hadden afgesproken dat de eerste half uur eigenlijk helemaal niks werd gezegd, ja. en dat dat dan heel langzamerhand al dan niet onder het genot van, van wat, uh, wat alcoholica heel iets ontstond, en dat het dan ook nog uh, helemaal mis, mis kon gaan. Dus bij ons gaat het niet echt heel erg mis. Nee. <laughs> Maar wie weet. We hebben nog een uur. Er kan veel gebeuren. In uh, nou, zet ik het nog een keer op. Uh, jij bent geboren in 1942. Mm -hmm. Dus je kinderjaren waren vlak na de, na de oorlogsjaren. Ja. De jaren van het zwijgen. Ja. Maar ja, dat, dat wist ik natuurlijk niet echt meteen. Dat maar wanneer wel? Vanaf wanneer kwam je daarachter? Ja, ja, ja, zo. zo in, ja, God, in mijn, in mijn jonge volwassenheid. Hè? Dus uh, ik, ik denk dat ik toen ik 18 was er nog steeds niet, niet echt heel duidelijk op zat. Ik denk dat dat pas later kwam. Is dat iets waar je, waar je. wat je hebt willen doorbreken, dat zwijgen? Ja, zeker. Want dat gebeurde toch ook uiteindelijk in het midden van de jaren zestig. Toen werd, toen werd dat toch doorbroken, de jaren zestig. Zoals we, die, zoals we die kennen. En waar, ja. hè, dus waren toch in feite de, de opstandige jaren. Dat waren de jaren van de kinderen na de oorlog. Die zeiden: nou voor de draad mee. Ja. Dat was overal in Europa zo. Niet alleen in, in Nederland of in Frankrijk, maar overal. De, de methodes omdat dat te uiten waren wat anders. In Tokio gingen ze met, met uh, hoe heet ik weer, gingen de studenten met, uh, met machinegeweren uh, de, de wolkrabbers op. En de politie en de agenten beschoten elkaar dan. Dat was hun manier van uh, protesteren. Ja. Dat was bij ons veel vrediger natuurlijk. En bij jou was het theater maken. Nee, nee ook nee. Ja, kijk, in, in de tijd, in, in die, die zestige jaren waar, waarin ik uh, zocht... Uh, bij wijze van spreken wat ik eigenlijk precies moest gaan doen heb ik ook nog een tijd bij de Rijksacademie gezeten... En, uh, als, uh, om, om te leren schilderen. En, uh, je ik heb gevaren? Ja, dat was daarvoor. Dat was, dat Hoe oud was, was je, toen je toen je... 17. 17 toen je aanmeldde. Ja, ja, ja. Als matroos? Ja, als matroos. Ja, ja. En waar voer je naartoe? Uh, ik, ik, deed, ik deed wereldcruises met uh, Johan van Onderbarneveld. En wat moest je doen dan? Ik was gewoon uh, matroos... Dat kwam, mijn vader had een, kende een oude zeekapitein. En dat uh, was, een, er was een, een broer van een vriend van hem, van een vroegere vriend van hem. En uh, die voer op de grote vaart in die Wal van der Barneveld. En, uh, en, en ik zei op een bepaald moment, uh, van school kwam, kom, komend, van ik weet, ja. Hoe, wat, hij zei, wat wil je dan? Wat wil je dan? De, de, de vraag die een vader aan zijn zoon stelt. En uh, of, ik zei dus, ik wil naar zee. Ik weet echt niet waarom ik dat zei, maar ik zei het. En uh, toen zei hij, nou dat is goed, dan gaan we naar die man. En toen kwam ik daar met die man, die wil echt weet ik veel wat, in, in, in Laren wonen of zo. En, en die zei van, ja, ik wil je wel meenemen, maar alleen maar als matroos. Want dan weet je pas wat het varen is. Wat natuurlijk heel bizar was, want ik kwam als, van een gymnasium kwam ik gewoon uh, terecht... Uh, uh, Binnen de, met, met, mensen waar ik, met, met, met mensen waar ik nooit van mijn leven mee te maken had gehad. Mensen die nauwelijks geschoold waren. Nauwelijks laag geschoold hadden bij wijze van spreken. En die, die al dat werk deden. En die samen met mij, ook even oud, dat rare werk deden. Ik kwam in een totaal andere wereld. Handwerk? Fysiek ja, werk? Ja, zwaar, fys, zwaar fysieke arbeid, ja. Ja. De eerste dag dat ik daar kwam, we waren nog niet uitgevaren. Ik, kreeg ik, ik, ik, woog, ik woog denk ik 55 kilo. Ik was niet, niet echt ex, extreem groot. En ik kreeg een enorm grote zware waterslangen over me heen gegooid. Van, moest ik, die moest ik dragen naar een bepaald dek om te gaan srobben. Dat gebeurde toen vier of vijf keer achter elkaar die dag. Het was ik zo verschrikkelijk moe dat ik ergens op de, op de voren daarvoor kwam. Ik weet niet meer hoe dat daar heette, daarvoor op het schip. Het vooronder zou ik willen zeggen. voor De voorplecht. Nee, nee, nee. Oh. Dat was daar zo tussendoor. En uh, dan viel ik gewoon in slaap. Meeg ter plekke, boef, meteen in slaap. Dat had ik nog nooit meegemaakt, zo'n zo zo uh, zo uitputting. Ja, dan, dan, dan denk je, nou die matrozen zullen we raad geweten met, hebben met jou hebben. Oh, dat probeer. Ben je daar geslachtofferd? Nou, nee, natuurlijk. Dat, dat, dat was een enorm eigenaardige en gecompliceerde omgeving. Ja? Ja. Maar je had het net over Dostoevsky. Ja. Ik had dus boeken meegenomen. Onder andere dus die ja. <laughs> En die, die, die gaat over, voor iedereen die het niet gelezen heeft... over een soort Jezusachtige figuur... die lijdt onder het, onder het lijden ja, in het precies, leven. Ja. Ja, daar gewoon niet tegen kan. En ja, daar eigenlijk ja. probeert in zijn eentje... in zijn opperste eentje probeert hij dat lijden van de mensheid... Ja. Ja. Van de mensen om hem heen op zijn minst. Ja, ja. Ja, te, te verzachten of op te lossen. Ja, hij, hij, hij, hij schetst een figuur die, die af en toe in trance raakt omdat hij vallende ziekte heeft. Ja. Ja, dus hoe noem je dat tegenwoordig? Epilepsie. Epilepsie. En telkens op het moment van, de, van, van die epilepsie krijgt hij een grote helderheid. En die helderheid verschaft hem die mogelijkheden om zo asociaal te zijn als hij is. Ja, asociaal zegt. Ja, nou ja, maar goed. Zo onzeker te zijn als hij is, waardoor mensen denken dat hij asociaal is, want ja. dat is hij dus helemaal niet. Want het punt is dus dat dat hij ergens komt. Hij komt steeds in gezelschappen en als je het goed, dan dan zie je dat hij zich helemaal niet kan handhaven in dat gezelschap. Maar dat wordt zo goed beschreven dat je op een gegeven moment denkt: ja, maar wie is hier gek? Dat gezelschap is gek. Die man is helemaal niet gek. Ik, he, als je echt eerlijk bent, dan moet je hem toch. Dan moet je, dan gaat je sympathie naar hem uit. Ja. En ja. heel christelijk ja, natuurlijk ook. Hè. Dat had je bij je hm. op de boot? Ja, ja, en ook de geboeders Kamazov. Ja. En, daarmee, en daarmee verschanste je jezelf? En schuld en boete, wat tegenwoordig misdaad en straf heet. Maar. Ja. Dat heette in de katholieke tijd schuld en boete. Je had de hele oeuvre van Dostojewski <laughs> bij je. Een ja, ja. zware koffer vol. Ja, en, en, en heel maar veel. redde je daarmee? Nee, nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk. Ja, dat is een spel. Op een gegeven moment weet je gewoon dat iedereen op een bepaald moment onderuit gehaald moet worden. Je wordt ja. ontgroend. Jij bent ook ontgroend. Tuurlijk. Ja. Wat is er met jou gebeurd? Ja, gebeurt? god, ze hebben van alles geprobeerd. Maar het was, heel, het was eigenlijk helemaal niet, niet echt bedreigend. Niet, het was eigenlijk <lacht> min of meer goedmoedig, zou je kunnen zeggen. <lacht> het waren geen lynchpartij hoor, echt niet. Het was, ja, het was het met, ve ja. veel minder erg dan het koor in Amsterdam ja. deed, in ieder okay. geval. Of het koor in Utrecht, ja. weet je nog, die verschrikkelijke schandalen. Maar kijk, is het niet raar die, die, die jongens waar je mee in het vooronder zat? Niet ja, raar, tuurlijk. Ze ze ja, je... na, want ik sprak heel raar. Ik sprak, uh, uh, ik bedoel, als ik mezelf nu terughoor, dan vind ik dat ik heel slordig spreek. Ja. Want in die tijd sprak ik echt heel correct. Dat was me gewoon echt heel erg ingeprent. Uh, Gymnasiaal. Ja, ja, ja. Inderdaad. In hoeverre heeft het je gevormd? Wat? Die reizen? Ja, dat dat weet ik niet. Ik, dat, dat, dat, zit gewoon, dat zit gewoon in me. Ik weet niet precies. Het, het unieke is natuurlijk dat je op hele jeugdige leeftijd overal komt. Ik ben, oh, ik ben in die tijd overal geweest: in New York, in Los Angeles, in het in, in Panama Kanaal, eh, eh, bij wijze van zeker. Ja, God, in Indonesië, in, in Japan, in, overal. Hè? Dus uh, ja, dat was dan maar even aanleggen en weer weg. Maar ik ben er toch geweest. Ja. Maar je had het voor, een, voor het hoorspel, voor kwart voor één, Jan-Joris Lamers, over mm. die ruimte. Ja. We, we spreken naar aanleiding van Beckett. Mm. Laten we gaan. Ja, laten we gaan. Ja. Dat was het waarschijnlijk ook. We kunnen niet, zeggen ze ja, dan. Ja, ja, ja, om ja, te wachten ja, we op ja, ja. Jij bent wel gegaan. Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Op zoek naar die ruimte. De ruimte van het leven. De, ja, ik weet heb, ik niet, die, het, heb je die ontdekt? Is dan nee, natuurlijk... het, het is niet op zoek naar. Het is gewoon toeval. Het is gewoon, ik zei dat tegen mijn vader. En hij maakte daar meteen werk van. En ik ben het gaan doen. En ik weet echt absoluut niet of ik het had gedaan zonder dat. Ja. Dat weet ik echt niet. En, en, en zo denk ik ook bij heel veel dingen. Dus ook bij de dingen die ik nu doe. Ook al zijn ze nog zo overwogen. Uh, zo goed voorbereid bij wijze van spreken. Zo, zo, zo bestudeerd. Op het moment dat ik het moet gaan doen. Dan wil ik dat het gewoon... Eigenlijk opnieuw begint. Ik wil dat het opnieuw begint. Ik wil, dat, ik wil eigenlijk die hele ballast, die hele bagage niet. Ik wil die hele intellectuele verlamming niet. Die daar overheen zou kunnen liggen als je denkt dat je alles begrijpt. Want op het moment dat je denkt dat je alles begrijpt, dan begint het natuurlijk pas de ellende. Dan blijkt je helemaal niks te begrijpen. In ieder geval weet je dat er zoveel te begrijpen valt. Dat je, ja, dat je steeds onzekerder wordt over datgene wat je zou kunnen begrijpen. Dat is natuurlijk waar Beckert het ook over heeft. In nauwkeurige. He, dus ook in zijn romans, he, die vrij onleesbare romans... He, als, als, als hij dat rare Codot niet had geschreven... dan had hij waarschijnlijk die Nobelprijs nooit gekregen. Want bij Codot, dat heeft een springerige kinderlijkheid... en een soort verband waarvan je niet precies weet waar het over gaat... maar waar je wel echt direct in wordt meegenomen. Ja. Een soort enorme muzische kracht heeft dat. Maar waarvan je voelt dat het dat daaronder zit, het verlangen naar bevrijding, verlossing, ja, vrij zijn, maar, mens zijn, vrij ook, zijn, mens zijn. Ja, precies, maar ook, maar ook het alles kunnen zeggen wat je voor de mond ligt. Ja. Want het, het zijn hele, eigen, hele, hele gewone dingen die ze tegen elkaar zeggen. Oh ja, zeggen ze dan. Ja, Oh ja, nee. Ja, daar heb ik niet aan gedacht. Nee. Oh, zie je dat zo? Hmm. Da, dat is het eigenlijk. Maar ondertussen? Ja. ja, ondertussen gebeurt er dus natuurlijk van alles. Waarvan, en, en, en het curieuze is dat zij geen blijk geven te begrijpen dat er van alles ja. gebeurt. Dat ah, heeft iets heel, heel naïfs. Iets wat bij de Vodafiel thuis hoort. Ja, dus daar... Maar oké, okay, wat je net zei, hè, over dat als je, als je iets maakt... Hm? dan wil je eigenlijk dat het opnieuw begint. Dat je eigenlijk een soort met een schone lij kan beginnen... zonder de ballast van wat je weet en wat je bedacht hebt. Maar dat je daaraan voorbij, aan jezelf voorbij... Is, is, is nee, de... ik denk dat je jezelf pas raakt op het moment dat je het risico neemt... Uh, heel veel dingen te passeren. Dingen, dingen die je weet niet aboutportal te benadrukken, maar te kijken wat, wat, wat ongeveer de sfeer is die je tot de sfeer, of ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen, maar wat de aanleidingen zijn die je daartoe hebben ja. gebracht. En, en, en dat je het voornamelijk over die aanleidingen hebt. Dat je, dat je probeert te begrijpen waar het over gaat. Waar een stuk bijvoorbeeld over gaat. Ik vertel, dat, ik zat met mijn vader in de schouwburg op een bepaald moment. En hij uh, um, en, oh, nou ja. en, en na aflopen uh, vroeg hij aan me in het, café, in het café Reinders in Amsterdam... waar hij altijd in de, in de gang zijn kritiek doorbelde. Um, dat zat hij dan aan de cafétafel te schrijven. Ja. En dan vroeg hij op een gegeven moment aan me... van, waar ging het stuk over vanavond? Waar denk je dat het over ging? En ik begon dus te vertellen waar het over ging. En toen zei hij na enige tijd, ja, nee, natuurlijk, ja, je vertelt nu het verhaal van het stuk terug, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, waar ging het over? Uh, dat, dat was iets wat ik, wat ik echt... En toen zei hij, ja, nee, ik bedoel, waarom hebben ze het genomen? En waar ging het over? Het, het verhaal kan toch niet hetgene zijn? Want dat is... Een heel, ja, wat is er nou eigenlijk? En je valt het een even verhaal? samen in drie regels, maar goed, het is niet dat, wat, dat is het niet. Dat is nee, het niet. Het moet het ergens anders over gaan. Ja. Het moet ergens over gaan. En het moet ook zo zijn dat je weet waarom ze het hebben genomen op dit moment. Waarom ja. doen ze het? Mijn vader, wat dat betreft, erg praktisch. Ze kwam zelf uit het toneel en die wilde eigenlijk altijd weten... ja, nou ja, waarom dit stuk dan? Opeens. We moet toch een reden hebben dat je het stuk neemt. Je ja. kunt uit dat grotere repertoire toch niet Abou stukken halen... Zonder te, zonder te weten dat het misschien het moment voor is. Hij wilde altijd weten dat, het, dat het dit het moment was om dat stuk te doen. <laughs> en maar dat geldt voor je, dat, he, dat heeft jou beïnvloed? Dat, heeft me dat, dat, dat vind jij dus zelf ook. Dat heb je overgenomen van je vader. Ja, nee, dat, heeft, dat maakte me wakker. In ieder geval voor het feit dat, dat, je, dat, je, dat het niet gaat om het verhaal. Ja. Het gaat niet om, om het materiaal waarmee je het maakt. Het gaat, het gaat om de impact die het krijgt op een bepaald moment. Ja. He, dus waar het, waar het zich aan vasthoudt. En dat hoeft helemaal niet uh, hoogstaand te zijn. Want uh, binnen het volkstoneel heb je dat soort dingen legio. die. Ja, en binnen de hele populaire reeks heb je dat ook. Dat, je, dat, je, dus dat hoeft niet a priori iets te zijn of niet Maar hoeft geen hoogstaande literatuur te zijn. Nou, wat je net zei. Hè? Hm. Volgens mij is dat toch de kern. Je steeds, is het zo dat je niet eigenlijk voortdurend bezig bent geweest, in al die jaren dat jij voorstellingen hebt gemaakt of het nou bij het werktheater was, of onafhankelijk toneel... of nog steeds bij Maatschappij de dat je eigenlijk steeds probeert aan jezelf te ontsnappen. Ja, ja, ja, ja dat denk ik wel, ja. ja. <laughs> maar wie doet dat niet? Nou, dat doet bijna niemand. Ja, wel. Ja, dat geloof ik niet. Iedereen probeert dat toch. Nee. Nee? Nee. Ja. Daar vergis jij je ja, in. Ja, echt waar. Ja. Dan ben ik, wel, ben ik wel heel geïsoleerd bezig... als ik dat helemaal niet weet. Ik denk dat iedereen op, op een of andere manier toch wel ergens probeert... aan, het, aan, aan, aan, aan, aan dat voorspelbare te ontsnappen. Nee. Wat, het, wat de wereld is. Nee. Nee, denk nee, niet? nee, nee. Volgens mij... Oh, als, als je de... dat mensen zoveel angst in. Maar als je... juist bevestiging... alleen maar bevestiging van zichzelf en wat ze kennen... Ja. ja kijk om je heen. Ja, dat zou toch naar even... het klimaat dat heerst ja, in deze wereld. Ja, denk je. Hm. Zou het daarover gaan? Dat je, dat je dat niet durft of zo? Of dat je niet op het idee komt. Ja, ik... Hoe, zie, zie jij dat niet zo? Dat wat er in deze, in, in, bijvoorbeeld in het denken over kunst. In nou, deze samenleving. Bijvoorbeeld. Het is toch wel zo dat het gaat over wanneer is het dan. Hè? Dus iemand kan, kan heel progressief zijn. En daarna een enorme uh, denk ik. Nee wat nou ik ga geld verdienen. En zichzelf ergens in, in een soort van looien. Uh, of, of in een soort van corset wringen. Wat hij eigenlijk helemaal niet wil. En dan op een gegeven moment tot een denk komen. Dat het allemaal eigenlijk niet is. En dan opeens weer daaruit komen en denken, oh, maar dan ga ik dat gewoon toch doen. Ja, dan zijn, zijn misschien er misschien wel een aantal jaren verspeeld. Die zijn er. Die zijn er. Dat zijn er dat maar zijn er. dan heb je het over die tijd. En als je het over die tijd hebt, dan ja dat is, dat is een rekbaar begrip. He, dat, het maakt niet uit of dat 20, 30 jaar zijn dat je iets anders hebt gedaan... als, als je er maar uitkomt. Het ja. is natuurlijk alleen zo dat je denkt bij jezelf... ja, wat doe je allemaal voor kwaad in die jaren dat je eigenlijk nergens voor voelt. Want als je nergens voor voelt, dan kan je je plichten ook niet naar behoren. Vervullen. En wat zijn nou, je plichten dan, in het algemeen? Oh, nou, de me, je algemeen menselijke plicht. Dat, ja. je, dat je rechtvaardig bent en dat je, dat je de waarheid spreekt. En, uh, en, en, en, en dat je jezelf kunt respecteren op beslissingen die je ten aanzien van anderen neemt. Ja. Want meestal uh, verdien je alleen maar... Uh, uh, Oefen je die beroep alleen maar uit om... Uh, huh, toch? Met andere mensen. En voor andere mensen. Ja. En die moet je natuurlijk niet belazeren. Als je ze hele leven hebt belazerd, dan is dat een pijnlijke aangelegenheid. Vooral voor jezelf. Gebeurt dat veel om je heen, denk jij? Ja. Ik geloof dat dat over het algemeen heel erg veel ja. gebeurt. En ja. dat, is dan, dat is heel jammer. Dus dat is, de dat is wat er in de maatschappij gebeurt. Uh, uh, maar jouw werk, die, die, behoefte, die permanente behoefte om te ontsnappen aan, aan wat je zelf weet... dus eigenlijk aan wie je bent, uh, is dat gelukt... Nou, dat weet ik niet. Het is ook niet een kwestie... Het is ook niet een kwestie. Ja, dat kan je ook nooit zeggen, toch? Er zijn soms momenten in een voorstelling dat je denkt... Ja, dit is het. Nou ben ik er even. Dat komt heel zelden voor, maar dat kan gebeuren. Waarschijnlijk en, weet je die momenten, of niet? Ja, en er zijn ook momenten dat mensen zeggen dat het is gebeurd... en dat je zelf echt absoluut ja. niet in de gaten hebt gehad dat het is gebeurd. Mensen die opeens denken... Ja, maar dit, dit, dit moment, dat moment, dat was het. En dat je zelf denkt, ja, maar wat heb ik dan gedaan? Dat weet ik dan helemaal niet meer. Dat is het meest problematisch. Dat ik de volgende dag denk: Jezus, dat kan ik nooit meer doen. Ja. Want ik weet helemaal niet meer dat ik het heb gedaan. Nee. Want het, het, het, he, en wat, zijn, kan je een moment terughalen waar, waar jij dat, die ervaring hebt gehad? Wat zeg je? Kan je een moment terughalen waarvan jij weet. Ja, to, dat, toen had ik het, toen gebeurde dat. Hmm. Nee, nee dat, dat, dat weet ik niet. Ik kan het ook niet omschrijven. Het is net, het, het is net zo ingewikkeld als, als te omschrijven waar een bepaald stuk. te gaan uitleggen waar het stuk dan hmm. eigenlijk over gaat. Want, uh, want dat moet iedereen voor zichzelf kunnen uitmaken. zonder dat je het uitlegt. Het toneel is, ik, weet je dat ik dat. Is, dat, dat vind, ik, dat vind ik een nederlaag. Dat ervaar ik altijd als een nederlaag. Waarom? Omdat vroeger kenden de nee. mensen de stukken die ze hadden gezien. die kenden ze het verhaal van. Dan wisten ze precies wat er werd gezegd. Dan ging het om het hoe. En het ging om het hoe op het moment dat het gedaan werd. En, en, en daar distilleerde je of het zinvol was... om het op dat moment gedaan te hebben. En daarop werd het afgemeten. Ja. Het was heel, het was, men zat helemaal niet te wachten uh, op... Uh, ik bedoel, ze... ze, ze, ze, ze in... in ja, het, het is altijd zo geweest dat ze, dat ze de hele tijd dachten... nou komt het, nou komt het, nou komt het. He, dus voor het moment dat, dat Hamlet uh, Polonius doodsteekt achter het gordijn... zit de hele zaal, ah, ah, ah, daar gaat hij. begrijp je? En dan ga je, dan ga je daar wel in mee, dan word je als publiek daarin meegenomen. En als toneelspeler kun je daar ook enorm veel kleur aan geven. Of juist helemaal niet, dat maakt niet uit. Maar tenslotte, na, na afloop vraag je je af, maar waarom zo? Ja. Dat is het. Want die vraag leidt en naar... Die, en, die, en dat zo, dat, dat je het zo doet... Dat, dat, dat is het werkelijke engagement. Het is niet het engagement van... ik maak nu een stuk over dit of over dat... Ja. want dit zijn nu de problemen. Nee, ik kies dit stuk waarschijnlijk wel... omdat die problemen spelen... maar niet specifiek gericht... Uh, niet met die specifieke materialen. Ja. Nee, dat hoeft helemaal. Dat kan, maar dat hoeft dus niet. Maar je doet het. Dat wil zeggen, je bent, je bent aanwezig. Het zit hem in die aanwezigheid. Je, je doet het, het zit gewoon. In, het zit en, en je in... bent daarmee aanwezig. En dat, is, ja, ja, dat ja. is het. Dus alleen als je aanwezig kunt zijn, kun je ge geëngageerd zijn. Dus ja. alleen als je er bent. Ja. En dat, dat, dat, dat, dat engagement dat kun je wel met de mond beleiden. Maar je moet laten zien. Een toneelspel is een muzische kunst. Het gaat niet zozeer om de tekst als zodanig... of om de inhoud van de tekst eigenlijk ook niet. Het gaat meer om een conglomeraat van dingen... waarvan je eigenlijk niet precies weet wat, de wat, wat, wat, uh, ja, uh, wat, wat belangrijk is. Ik denk dat, dat, toneel, dat, dat, dat de beweging en de mise en scène... Wij ook al is hij nog zo krankzinnig en onbenullig... Ja. en de manier waarop dat gebeurt... Uh, op een veel grotere impact heeft dan mensen denken. Veel meer dan de tekst bijvoorbeeld. En, en, en, en daardoor is de mentaliteit waarmee iets gemaakt wordt... ongelooflijk belangrijk. Ja. Als je dat vertrouwt, als je daarmee mee kunt gaan... als die elites daarmee kunnen gaan. Dan, uh... nou, daar zeg je ook wel weer iets, dan wel weer iets bijzonders, denk ik. Dus, dus je moet iets... Want, want hè, dat kun je afvragen als, je, als jij niet kunt uitleggen aan, aan mij... of aan het publiek, of, of aan, aan iemand van de, van de pers... of aan wie dan ook, of aan een luisteraar... van hier gaat het over, of hierom wil ik het doen. Hoe communiceer je dan bijvoorbeeld... Met je medespelers. Ja, maar, maar weet, je, weet je wat ja? het is? Je maakt die dingen vrij intuïtief, met, met, met allerlei, uh, het toelaten van allerlei toevalsfactoren. Ja. Met, met het lezen van kranten en boeken die je in die tijd leest. En misschien heb je wel de verkeerde kranten en boeken gelezen, dat maakt niet uit. Maar het zijn die boeken die je leest, en die kranten die je hebt, en die gebeurtenissen die ze zich voordoen. En dan ontstaat er op een gegeven moment een beeld van wat het moet zijn. Dat wordt het dan, ja. voorgedeeld. Je ja. denkt dat het dat wordt, je geeft het een bepaalde vorm, je, je bespreekt dat je, je voert het uit. En dat kan dan op een gegeven moment met, precies matchen met de, met de geest van de tijd, maar misschien ook helemaal niet. En als je dan vraagt aan iemand: hoe heb je het gemaakt, kun je wel al die, al die bewegingen beschrijven die je hebt gedaan. Ik heb dat boek gelezen en dit en dat en dat. Maar waar, hoe je werkelijk tot die, tot die beslissingen bent gekomen, kan je eigenlijk al niet zeggen. En waar het dan uiteindelijk over gaat, ja, dat verwacht je dan van het publiek te horen. Hmm. Want je hebt er voldoende ingestopt. Alleen is het nooit een geheel. Het, de, de, de, je, je concentratie om te kijken of te luisteren naar iets... is niet langer dan twee, zo, twee, twee minuten op zijn hoogst. Twee, misschien drie minuten. Als, hè, als het muzikaal gevormd is, kan het misschien wel iets langer duren. En daarna stopt het en moet je opnieuw beginnen. En dat, op het toneel het verloopt die tijd op een totaal andere manier dan ja. in de werkelijkheid. Dat is ook het mooie van het toneel. Ja. Als je zegt mentaliteit, dat is zo belangrijk. He, met de, de mentaliteit van de mensen met wie je het maakt. Hoe, hoe vind jij dat uit? Of, of iemand die mentaliteit heeft... zodat jij met, met iemand wil werken? Je werkt, je werkt waarschijnlijk je werkt met mensen... en, en, en, en, en die, die vertrouw je waarschijnlijk. En daardoor kan het. En dat, uh, en dat wisselt ook heel sterk. Uh, dat verandert in de, in de loop van de jaren. Zelfs bij dezelfde mensen... En, er, is ook, er zijn ook mensen die, die verdwijnen achter de horizon. Ik zie je nooit meer. En andere mensen die die zich opeens weer aan. Ja. Ja, heel wonderlijk. Geloof je in de toekomst van het toneel? Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Hè? Dus zelfs uh, after the vol is er nog toneel, denk ik. Ja, hoe, weet je, hoe weet je dat? <laughs> Waarom is dat? Ja, nou ja, het is er waarschijnlijk altijd geweest. Als de menselijke soort is uitgeroeid, dan, uh, dan zijn er altijd nog uh, volgens de Waal... Uh, uh, zo de, oude, de bioloog, de Waal, die onlangs de, die in, dat nieuwe boek heeft uh, uh, laten verschijnen... over religie en bonowo's. Ja, uh, ja, ze zijn waarschijnlijk niet anders. Dus als wij er niet meer zijn, kunnen zij dat ook makkelijk overnemen. Of in ieder geval zich doorevolueren... zodat ze weer technisch zo makkelijk in staat zijn te reproduceren. Want dat is het enige wat wij kunnen reproduceren. Dat is onze enige mogelijkheid. Of onze, egelijk, onze, eigen, onze enige, enige echte andere uh, van de mensen bedoel je? Ja, we kunnen technisch reproduceren. Hè? Dus uh, spiegelen natuurlijk, maar dat doen apen ook. Ja, maar dat is weinig verschil, hè? Maar ja, nu zitten we wel een beetje... Toe... Nee, nee, nee, nee, nee, ik, ik wil weten waarom Deze... jij gelooft in de toekomst van toneel. Ja. Waar ja, je leven lang aan wijdt. Ja, ja, ja, ja, ja, god. Ja, het is niet aan mij om dan... Om, om, om, om, ik moet mij de, daarin niet serieus nemen. Ik ben natuurlijk partijdig. En ik wil dat het zal blijven bestaan. Dat zoals... vind ik juist zo geweldig. Ik zal het dat het, je... vo het blijft bestaan. weet ik. Maar waarom? Waarom doe je het? Maar het ik hoop waarom? Dat... Ja, maar het moet geen marketingtruc worden, want daar heb ik een godschuwelijke hekel aan. Het moet, dat moet gewoon niet zo zijn. Het moet op zichzelf kunnen staan. Het moet gewoon niet verkocht worden op voorhand. Daar hou ja, ik van. Dat snap ik wel, zo langzamerhand. Met wat je verteld hebt. Ja, ja je kunt helemaal niet weten wat je verkoopt als, als kunstenaar. Dat weet je niet. Er zullen heel veel mensen zijn die zeggen, van toneelspelen is dat een kunst? Is, dat een, is een toneelspeler een kunstenaar? Maar ik vind, ik vind van wel. Jij, jij is, het, is ook, het is ook zo mooi aan toneel dat het met niks kan gebeuren. Ja, het kan met niks gebeuren, ja. Je hebt niks nodig. Je gaat daar staan en je doet het, dan is het er. Ja, toch? Ah, je moet ervoor zorgen dat er een aantal mensen bij als er een aantal mensen bij komen, dat de zichtlijn goed is. <laughs> ja. Ja. Zullen we wat uh, muziek laten horen, ja. Jan Joris? Ja. We zitten hier een beetje, een beetje behelpen in zo'n studio. Nou ja, het is een grote de studio. E, ene microfoon naar de andere microfoon. Jij, ja? geef je nu naar de laptop. Nou moet hij wel gaan. Oh ja, dan gaat hij al. Oh, dan gaat hij weer op. Ja. Sorry. Kijk, dit is typerend. Dit is natuurlijk wel mooi. Maar het is niet het goede. Ah. <laughs> Jan-Joris Lamers. Nee, ik had, ik had iets anders uh, willen. Ja. Ja. Maar ja, het, het stond ernaast. Treurig. Het stond er gewoon naast. <laughs> Net, het, het dit een... was van Sjostakovic. Ja. Een deel uit zijn derde strijkkwartet. Ja. Door het Hagenkwartet. Ja. Um, je had willen laten horen... Ik, ik had willen laten horen een Haydn Kwartet van Mozart. Ja, ja. kom kwam opeens in Shostakovich terecht. Ja, Dat is wel ja, precies even een paar eeuwen verschil en ook wel even een andere men mentaliteit en <laughs> een andere ervaring. <laughs> ja. um, maar dit vind je ook mooi, neem ik aan. Nou ja, dit, dit, dit, is, dit is hele bijzondere muziek ja, waar ik erg, uh, erg op gesteld ben. Ja. Ja. Wat, wat, wat, wat doet dit met jou, deze muziek? Ja, Shostakovich is een wonderlijke omstreden, omstreden figuur natuurlijk... Die, die, die, zich, die zich door allerlei dingen heen heeft moeten werken... om te kunnen doen wat hij wilde. Mm. En vaak uh, hebben ze ook later gezegd van... ja, god, het, toch een beetje meeloper en opportunist. Uh, want heeft het een... Maar het is... Ja, het is ook Ja, het, het, het is een... Het is een... Uh, ja, het, hij confronteert verschillende werelden tegenover elkaar. Er zijn een heleboel verschillende muziekstijlen... en, ja. en ook heel, uh, heel, uh, heel uh, verschillende bevolkingsgroepen... Die, uh, die, daar, die daarin zitten. Het is zowel Oriënt als, als Westers. En, het, en totaal niet kitscherig. Want meestal zijn dat soort pogingen om dingen bij elkaar te brengen. dan ga je de highlights eruit halen. En, dan, en, dan bij elkaar. en het raar is, hij slaagt er altijd in om heel. Ja, toch vrij bescheiden te blijven, blijven. Hoewel dat lijkt niet zo te zijn. omdat hij vaak nogal hevige contrasten heeft. Ja, dat maakt het voor mij toch een uh, bijzondere man. En daarbij komt dat het Hagenkwartet dat op dit moment zo verschrikkelijk goed speelt als, een, als nooit tevoren. Het is, het, is, het is ook een soort universum, een strijkkwartet. Het Hagenkwartet is dan een van die strijkkwartetten die echt tot de wereldtop behoren. Je hebt er een aantal gehad als het Albanberg kwartet, Volgens mij is dat ermee opgehouden. Ja. Amadeus. Uh, ja. Nou, er zijn er een paar. Nou, zij, ja. zijn, zie jij hen als degene die de erfenis overnemen van die oudere kwartetten? Ja, die kwartetten zijn natuurlijk zo vaak gewisseld en soms bestaan ze nog wel, maar alleen in naam. En dat zijn dan hele andere mensen geworden. Maar zij doen al heel lang eigenlijk zijn ze zichzelf. Ja, En en dat is heel bijzonder om te zien dat dat gebeurt. Dus wat dat betreft zijn zij, inderdaad, ja, God, ja, inderdaad. Zie je ze dan wel zich ontwikkelen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Absoluut. In de beginperiode zijn ze, hebben, ze, hebben ze dat revolutionaire... we doen het gewoon totaal anders. Ja. En dat kan, dat kan, dat kan heel, heel erg wisselen. Ik hield er wel van, hoor. Ik, ik vond het ja, de manier waarop ik. dat gebeurde. <laughs> ja. Ja. Net zoals Harnon Koer, het begin van Harnon Koer, Dat vond ik ook ongelooflijk. Maar ja, nu zijn we gewoon bezig aan een muziekprogramma. Maar nou, dat is niet zo <laughs> heel erg, toch? Of wel? Vind je dat erg? Nee, hoor. Wat mij betreft. Ik heb, ik verdenk je ervan dat je eigenlijk liefst muzikus had willen zijn. Nee. Nee, daar heb ik nooit aan gedacht. Voorbij de taal. Nee. Voorbij het denken. Nee, ik luister veel naar muziek, heb ik altijd gedaan. Ik ben ook al heel vroeg meegenomen naar, naar, de, naar de concertzalen. Maar ik heb helemaal, eigenlijk nooit echt heel. Uh, nee, dat heb ik nooit overwogen. Je bent wel schilder geweest. Hè? Ja, het wel, ja zeker. is natuurlijk ook een, ook een, ook een, een weg ja, die je wel... kunt volgen om. Ja. om uh, Achter dat denken te komen, voorbij het denken. Voorbij... Ja, maar tekenen deed ik al heel, heel graag altijd. En, en, en op een of andere manier dacht ik toen op een bepaald moment: ja, ja waar, waar, moet ik, waar moet ik zo nodig toneelspeler worden? Dat, dat was eigenlijk een beetje zo, dat, dat ze van me dachten dat ik dat wel zou worden. En, uh, en dat het was binnen mijn milieu echt: ja, eigenlijk de fakkel overnemen een beetje. En uh, nou, dat, dat was, daar was ook natuurlijk. Dan moest ik me ook op een of andere manier tegen verzetten. Vooral voor het gewoon met de vlag te zwaaien, me over te geven. Als je nou, als voor jou persoonlijk en, en, en, en voor de generatie hè, waarmee je groot bent geworden dat verzet zo belangrijk is geweest... hoe kijk je dan aan tegen deze wereld? En, en de manier waarop er bijvoorbeeld met kunst wordt omgegaan. En het feit dat er uh, op kunst... vrij gemakkelijk wordt bezuinigd. Omdat het een speeltje is voor de elite. Ja, nou goed, maar dat is die... Dat is die, We doen dat, en... dat excess van die vrije markteconomie iets, iets wat voorkomen uit de klauwen is gelopen. al Die argumentatie... daar is daar, daar, kun je, daar kan je toch helemaal geen... geen, geen daar kan je niks mee. Je, kan, ik kan, je kunt er bijna niet tegen... je kunt er bijna niet tegen ingaan... Omdat dat, te goedkoop is, wat ze zeggen. Het is allemaal zo goedkoop. Als je kijkt wat nu op een gegeven moment onze, onze Raad voor Cultuur... Ja, die hebben het eigenlijk alleen maar over ondernemerschap. Dat gaat helemaal niet meer over kunst. Dat is totaal, eerst, eerst moest de naam kunst vervangen worden door cultuur. Dat was eigenlijk al het eerste teken... dat het misschien toch wel een beetje vreemd zou zijn. Want Kunst is kunst. Ja, dat behoort tot een cultuur, maar dat heette kunst. Nou ja. Dat mocht al niet meer. Dat was uh, hooghartig, om het kunst te noemen. Dat moest trouwens ook niet zo zijn. Want er was, er was zeiden ze hoog en lage kunst. En, die, en dat was dat, dat, dat, ja, dat mocht je geen onderscheid in maken. Nou, nou ja, dat onderscheid is er, is er altijd geweest. Of is er nooit geweest. Ik bedoel, het maakt niet uit of, dat onders of je onderscheid maakt tussen die twee hmm. categorieën. Wat een onzin. Het bestaat allebei. En er is voor allebei heel veel te zeggen. Voor de lage kunst is heel veel te zeggen. En voor de hoge kunst is heel veel te zeggen. Je hoeft die dingen niet toch niet tegen elkaar uit te spelen. Nee. Dat is toch belachelijk. Het slaat helemaal nergens op. Ik denk dat er in de, in de lage kunst evenveel gigantisch belangrijke ontdekkingen worden gedaan als binnen de hoge kunst. Huh? Ik kijk gewoon naar, naar, naar, naar, naar, naar, de, naar de popmuziek bijvoorbeeld. Wat daar niet voor onvoorstelbaar belangrijke ontdekkingen zijn gedaan. Alleen al in het, in het gebied van de overdrachtdilemma's, hoe je iets doet, wat je ermee doet. En dat is zogenaamd lage kunst. Overdrachtdilemma's? Ja, overdrachtdilemma's. Ja, dat versta je daaronder. <laughs> oh ja, niet? dat is een beetje, dat is, dat, is, dat is iets wat ik, een woord wat ik vaak gebruik, dat zonder het te weten komt het dan gewoon opeens weer uit. Ja, ik, vind het, ik vind het mooi. Wat bedoel ja. je daar? We verstij eronder? Waar? Nou ja, het is een term het is die ik ook gebruik omdat het, omdat het exact uitdrukt van wat het is. Er is een dilemma in de manier waarop je iets zegt. Dus voordat je iets wil zeggen, dan, dan, dan, dan is er een dilemma. Dan denk je, zal ik het zo doen? of zal ik ja. het zo doen. En, en, en eigenlijk, de opvoering, als je met de opvoeringen bezig bent, met de repetities, met de overwegingen dan zijn dat eigenlijk allemaal dingen die daarmee te maken hebben. Allemaal Over... dilemma's. Ja, of altijd het nou... keuzes. Je hebt altijd... altijd heel veel keuzes, ja. ja en en daar, daar, daar, daar, ja, dat is een categorie van denken. Ja, ja. En, en in de popmuziek eh, is er, zeg je, heel veel onderzoek gedaan... of zijn al die opties uitgeprobeerd? Is dat het? Nou ja, of, of, of, allemaal of, of, er, of er is gewoon rukzigloos... gewoon door alle tradities heen gebroken... en ja. daar is ook ongelooflijk hoeveel het rotzooi uitgekomen... maar ook geniale dingen. Dat is echt uh, hè, de dingen die vo volledig, volledig elke ja. klassieke werkelijkheid uh, doorbreken. En aan de andere kant bevestigen. Ja, dus want... want hè, als je, uh, ja, Jezus. Ah, ah, even terugkomend op dat, op dat verzet... en de manier waarop uh, kunst... met de ogen van het, uh, van het neoliberale kapitalisme wordt bekeken... Ja, er, wordt er, voren. Voren. er wordt gewoon veel te weinig geld aan kunst uitgegeven door de overheid. Ze vergeten dat het gewoon stom is om, om daar geen geld aan uit te geven. Ze geven van alles geld uit. En dan de, specif de mensen die daar specifiek mee bezig zijn... en die nu heel geld mee verdienen. Niet de mensen die dat al lang hebben gedaan... en waarmee heel onvoorstelbaar veel commercie mee is bedreven. Mm. Die niet, want die hebben er geen last meer van. Maar juist die mensen die daar nu mee bezig zijn... worden daardoor getroffen. Alsof jij het niet belangrijk vindt hoe een stoel eruit ziet of een tafel. Natuurlijk vind je dat belangrijk. Of je dat nou bij, bij, bij de grootwarenhuizen koopt of, of, of, of, bij, uh, of, of in de galeries. Dat, is, dat wordt door iedereen belangrijk gevonden. En die dingen moeten worden gemaakt. En die moeten niet worden gemaakt om... Oh, euh, laten we zeggen, de kunstenaar zelf moet, moet in staat zijn om... om, om, om om, om, om zich te permitteren dat zo te doen als hij dat vindt. En daarvoor moeten al die rare stappen of niet-stappen worden genomen. En dat, dat is niet altijd, uh, wordt niet altijd door de markt betaald. Dus dat moet, dat moet worden gesteund. Ja. ja. Zoals in... Vroeger, vroeger waren het, waren het, uh, was het de feodale. Uh, uh, ja, het, ja, het, in het feodale stelsel werd er. Uh, ja, en dat is, Godzijdank is dat nu over. We, hebben, we krijgen nu wel een koning. Dat is ook wel weer een feodaal <laughs> iets. Maar, maar dat is meer symbolisch, heb ik begrepen. Okay. Nou, jou, even jouw clubs heet De Republikein. De Republiek. De Republiek, sorry, ja, ja, daar ja, bedoel ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, Er was vanavond toch weer kom, uh, aandacht voor het Republikeins Genootschap... of ja, het ja. Nieuw Republikeins Genootschap. Ja. Um, omdat ze willen dat het salaris van de, de aanstaande vorst wordt verlaagd. Ik wil ja, even af of je daar ook... gaan, betalen, Ja. Ik ja, wil <laughs> ja, even af of je daar ook betrokken bij bent. Maar... Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik, vind, ik, ik, ik, begrijp, ik begrijp niet goed waarom we er niet met z'n allen in geslaagd zijn om dat feodale, uh, hoe noem je dat, uh, residu uh, ja, uit onze samenleving weg te halen. Want ik vind het gewoon onzin. Het erfopvolging, dat is een kwelling. Voor, voor degene die het doet en, die voor, en voor degene die het overkomt. Het is, dat ver, veroorzaakt valse spanningen binnen een samenleving. Mm. En of mensen daar nou dan wel uit sentimentele redenen... of niet van houden, dat weet ik niet. Mensen zijn... Ja, het, is, het, is, het is nog steeds zo dat, dat de grote massa zich, zich, zich door een vorst ja, beschermd voelt. Ja. En, en, en in feite gewoon zich, hun eigen regering wantrouwt. Dat is gewoon zo. Ja, zijn niet, wonderlijk zi, dingen. We bijna. zijn nog niet ver in onze emancipatie. Ja. Terugkomend bij die kunst. Vind je niet dat kunstenaars zich veel meer in oppositie tot de overheid... of tot de samenleving zou moeten uh, verhouden? Maar denk je veel dat meer ze ook, in verzet? Maar denk je dat ze dat niet doen? Hoor? Ik heb de indruk dat veel kunstenaars... door de, de, de vraag die zich, die zich gesteld wordt, door de overheid... zich, zich steeds meer het denken gaat toe van ondernemerschap van. Nou ja, ik denk dat nu wat nu gebeurt is dat, dat mensen die gewoon helemaal geen geld meer krijgen nu wel allerlei dingen moeten doen om een brood op de plank te krijgen. De gaan andere dingen die doen. Die gaan, die gaan, gaan mee zich, ophouden. die gaan zich in de marketingwereld begeven en uh, ja dat kan integer zijn of niet integer, maar dat is natuurlijk een chaos, want dat is echt Abu Portugal besloten en Abu Portugal wijzen spreken zijn er staan er ongelooflijk veel mensen op straat. Hmm. Het ja, is heel teleurstellend dat daar gewoon helemaal geen, werkelijk helemaal niks, is zelfs die speciale regeling bij de bijstand, of nou, hoe noem je dat, de WW wordt, wordt opgegeven, een onbegrijpelijke situatie. Eerst zoveel geld wegnemen, dan regering vormen die zegt sorry maar de vorige regering heeft het toch wel rotte gedaan, we gaan proberen het te restaureren, althans dat heeft de P PvdA gezegd. En dan uh, hebben ze die regering en dan wordt het laatste wat nog enig soelaas biedt. Namelijk dat die kunstenaar een beetje ruimte krijgt in die WW. Dat wordt ook nog weggegooid omdat dat... Ja nee, dat kost ons te veel geld. Het is gewoon uh, wat mij betreft <laughs> de meest grove vorm van verkiezersbedrog. Die, uh, die ik in jaren heb meegemaakt. En dat uh, in ieder geval ten opzichte van ons eigen dienst. Het hmm. is slagwekkend. En het is natuurlijk ook een tijd, om terug te komen op het eerdere thema... het is ook een tijd dat het moeilijk is om te protesteren. Omdat het heel vaak zo is dat mensen denken... nee, nee, nee, geen ruzie maken. Hè? Dan gaan we, we gaan ge geen gedonder. Hè? Ge nee, nee, nee, nee, niet Wa doen. Waarom is dat ontstaan? Ik weet het niet. Want jij komt toch uit een toch tijd waarin dat juist wel werd opgezocht? Ja, wij, wij, wij, waren, wij waren verschrikkelijk. Wij waren gewoon altijd, altijd onze vinger op steken ja. van, dit gaat niet goed. Ja, en met, met, met a good cause. Ja, ja, ja, dat moest ook wel. Want je moest, je, wij moesten onze ouders wakker maken. En zeggen van er, moest, er moet iets gebeuren. En je, je moest het zwijgen zeggen. doorbreken. Dat ja, zwijgen exact, dat, uit ja. die, dat overbleef uit die oorlog. Er ja, was iets zeker. gebeurd. Men ja. zweeg. Ja. En jullie wilden dat doorbreken. Dus, ja, dus daar komt die... Maar lees bijvoorbeeld, dat is de Provo-beweging. Ja, natuurlijk. Dat is de unieke en absolute... Uh, dat is een van, de, een van de meest onvoorstelbare culturele items van, van de vorige eeuw. Die, die rare jongens die overal vandaan kwamen. Vanuit Sandam, weet ik vooral de, de Rietveld Academie. dat toen nog kunstrijverheidsschool heette. Die opeens uh, met elkaar krantjes gingen drukken. En, en, en, en, en, en, en happenings gingen doen, wat ze dan happenings noemden. En krenten gingen uitdelen, weet je wel. <laughs> Daarvoor werden gearresteerd. Uh, ja, de bizarre situatie. Maar volledig, volledig uh, zonder, enig, uh, zonder enige vorm van geweld. Het geweld. Kwam, kwam van, van een, een absoluut onbegrip... in de tijd van de, van de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. toen Precies. niet begreep wat ze overkwam. Nee. goed, dat kan je voorstellen. Uh, de burgemeester van Amsterdam dat was een beroemde verzetstrijder. En die begreep helemaal niet... die had helemaal niet begrepen dat er opnieuw verzet was uitgebroken tegen iets. Dat was absurd. En dat was heel tragisch. Waarom denk je dat nu... je zei het net zelf, Jan Joris... Ja. Dat, dat het vermogen om te protesteren, om in verzet te komen... dat dat um, verdwenen is, lijkt het wel. Dat is natuurlijk nooit voorgoed verdwenen. Nou, ik denk dat het vermogen niet verdwenen is, ik geloof. Maar waarom het... gebeurt het niet? Want alles schreeuwt ja, erom, zou je zeggen. Ja, omdat ja, ik weet het niet precies. Er wordt wel eens gezegd dat het, dat, dat het te maken heeft... Met, met het feit dat we toch in redelijke welstand leven. En dat we eigenlijk niks te klagen hebben. Dat het, dat het eigenlijk maar geld is waar het over gaat. Dat het niet de grote dingen aangaat. Dat, het, dat, het, dat je er niet over moet zeuren. Maar dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Want dan heb je het eigenlijk alleen maar over je eigen wereld. Terwijl je iedereen weet natuurlijk dat wij ons deze luxe alleen maar kunnen permitteren. Omdat er zoveel andere werelden zijn die daarvoor moeten aanpezen. Aanstaande donderdag in de grote zaal van de Stad Schouwburg. Het debuut van jan Joris Lamers met, ja, met. Zou het zo zijn? Met maatschappijdiscord. Ja. In een voorstelling in het kader van de Beckett Week in de Amsterdamse Stad Schouwburg. Die heet About Becket. Wat, wat ga je eigenlijk doen? Nou, het is een voorstelling die, we al, die we al, die we al lang geleden gemaakt ja. hebben. En die in feite is uh, uh, die we hebben in feite hebben gemaakt om, om, om te proberen uit te leggen. Hoe, hoe Beckett werkt. Wat, wat de dramaturgie van Beckett is. Uh, Beckett was van oorsprong helemaal geen dramateur. Helemaal geen toneelschrijver. Maar een, eigenlijk een experimentele romanschrijver. Of romanschrijver. Je kunt eigenlijk niet eens spreken van romans. Want in feite heeft hij de hele zaak omver geworpen. Die dingen zijn, als je ze niet goed bent ingeleid, toch vrij moeilijk leesbaar. Nog steeds. Ja, ik, ja. Ik maak eerst je verhaal af. Dan moet, kom ik erop terug. Heel veel ideeën hebben voor muziek en dat soort dingen. En op, het, op, op dat been gezet worden om ze te kunnen lezen. <lacht> maar als dramaturg is hij, is hij, is hij, is hij heel uh, ja, lichtvoetig. En tegelijkertijd uh, weet je bij elke zin dat het iets anders betekent. Dus dat wilden we op een of andere manier in een vijfgesprek laten zien over het toneel. Dus soms gebeurt er niks. Soms is het een hele tijd stil. Soms is er een verhaal. Een associatief verhaal. En, en, en uiteindelijk, wij hebben het idee dat we... Dat we wij, wij hebben dus geprobeerd om de geest van Beckett te raken. In plaats van hem te spelen. Hmm. Ja, dus we spelen eigenlijk vrijwel geen Beckett. Misschien komen er wel wat zinnen in voor. Er zijn soms mensen die denken zinnen die komen van Beckett, ja, dan komen we dan heel ergens anders vandaan. Of we spelen ze misschien zo dat ze denken dat ze van Beckett komen. Zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Want dat kunnen wij helemaal niet, Beckett schrijven. Dat is onzin. Dat is ook niet onze behoefte. Maar omdat Beckett ons zoveel gegeven heeft, vonden we dat we hem een keer iets moesten teruggeven. Mooi. <laughs> um, je, je, overigens is er ook nog zondagmiddag een, een, een, een, een, een aandacht voor een Beckett Rel? Mm, ja. Is dat iets waar je... Jij gaat daar wel optreden. Uh, je gaat er vertellen wat het... 25 jaar geleden uh, ging jij... Nou ja, ik zit, ik blijk, ik blijk, ja, ik, ik zit daarbij, ja. Ja, precies, ja. Ja. De toneel, bij de toneel, 25 jaar geleden uh, ja. uh, organiseerde de toneelschuur in Haarlem... een um, versie van Wachten op Godot met alleen vrouwen. Jij regisseerde dat? Nee, ik regisseerde dat niet. Oh, dat dacht ik. Matthieu van Veldhuis okay. regisseerde. Oké, maar je was wel bij betrokken? Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb, ik heb de, laat ik zeggen, de spullen neergezet. Oké. Okay. Ik was daar de schikker. Zoals dat heet. Beckett kwam achter op een of andere manier? Nee, het, de, het, het Nederlandse bureau uh, hoorde dat en uh, heeft dat dus gemeld aan de uitgever. En bij de uitgever staan heel bepaalde duidelijke uh, dingen vast. En uh, die, heeft dus, uh, ja, die, die heeft dus meteen gezegd, nee, dat mag niet. Maar, maar Beckett zelf heeft dat nooit gezegd eigenlijk? Nee, Beckett... Hij leefde wel. Hij ja, ja, maar Beckert zelf wilde daar helemaal niks mee te maken hebben. Oké, okay, maar dreigt er niet door te gaan? Nee, Beckert heeft eigenlijk al dat soort dingen af, uh, gewoon afgeschermd door wel bepaalde regels. Waarschijnlijk bij die regels heeft hij daar heeft hij waarschijnlijk wel iets mee te maken gehad. Dat zijn overigens algemene regels die voor allerlei stukken ja. gelden. Dus die regels bij Beckett zijn lang niet zo, zo, zo streng als die bij Brecht... Als je als je als je dat contract moet steken voor een stuk voorbrecht, nou, dan ga je liever dood, hoor. Dat moet je dat moet je steken, maar dan moet je ook verder niet zeggen dat je wat je zult gaan doen. En het probleem is natuurlijk dat ze bij de toneelschuur wel zeiden wat ze gingen. Ze waren doen. braaf. Ze zeiden wat. Ja, ze nou, nee, ze, maakte, ze ze zeiden dat dat wordt door vrouwen gedaan. En toen toen begon er iemand uh, hevig uh, te blozen. en zeggen hoe moet dat nou en zo. Nee. Maar ja. Het was al, al, al, al een paar keer door vrouwen gedaan zonder dat... en dat was uiteindelijk nooit een probleem geweest. En hier is er een probleem van gemaakt. En Tot... toen zijn ze nog naar de rechter gegaan, ja. ja. ja. Wat, de, wat ze uiteindelijk gewonnen hebben. Ja, ja, ja, God, ja gewonnen. Wat win je zoiets? Hè? Had jij Beckett wel eens willen ontmoeten? Mm, ja, misschien wel. Misschien wel, maar ik heb hem niet ontmoet. Dus uh, ik heb hem waarschijnlijk toch niet echt willen ontmoeten. het had, het had gekund. <laughs> Tuurlijk, ja. Ja, zeker wel. Ik heb een tijdje lang bepaalde periode ik in, ben ik in Parijs geweest... en ik kende heel veel mensen om hem heen. En, uh, niet, en, en, en, en ik had hem makkelijk kunnen tegenkomen, wijs van spreken. Hmm. Of ik had me kunnen laten voorstellen dat dat, dat, dat wel gekund. <lacht> ja. ja, ik kende ook Jacob van Velden. Dus ja, dus zijn een goede vriendin. Hij neemt eens mee. Uh, ja, ja, precies. Ja. Maar ik heb ook de, de, de schilders van Velden nooit gekend, die, die, die ook vrijwel altijd in Amsterdam kwamen. Op een of andere wonderlijke reden kwam ik wel heel veel mensen tegen, maar hun ben ik nooit ja, tegengekomen. Ja. Um, je zei net, misschien moet je even je stoel een beetje naar voren schuiven. Uh, je zit namelijk tegen de, de kaart, ja, kijk kijkt een beetje. Uh, je zei net, die romans van Beckett. Um, ja, dat is of heel moeilijk. Of, uh, Terwijl, ik, ik heb dat altijd... Er liggen er aan, daar een paar. Molloy en Malone dies en ja. Nameless. Daar, daar, heb ik altijd, daar ben ik altijd een groot liefhebber van. Ja, ik ook. Dat zijn fabuleuze boeken. Maar het heeft wel een tijd geduurd voordat ik daar liefhebber van werd. Ja? Ja. ja Wat doe, moest je dan ontdekken? Ja, nou ja, kijk. Het, het was in de tijd natuurlijk dat je Camus las... En, en, en die dingen kwamen pas beschikbaar op een bepaald Ik las toen geen Frans. Hmm. Bijvoorbeeld, ik lees nu wel Frans, niet echt heel erg goed. Maar toch wel. Ik kan, het, ik kan wel redelijk Frans lezen. Maar toen kon ik dat wel. Dus ik moest wachten natuurlijk tot dat beschikbaar kwam. En Camus kwam natuurlijk veel eerder echt duidelijk beschikbaar. En, en dat was totaal andere kost. Dat, dat, dat, dat was geen. Hè, ik, ik weet niet. Ik heb altijd een enorme. Uh, uh, Hang gehad naar, naar, naar literatuur die eigenlijk. Uh, uh, die, een, die, een hele, die een hele duidelijke. Uh, uh, laten we zeggen. tijdelijke aanwezigheid had. Dus iets wat tussen literatuur en ja, ja. journalistiek in staat. of tussen literatuur en politiek. Ja, ja. Dus ik zie in Dostoevsky ook veel politiek bijvoorbeeld. Dat, dat interesseert me er ook aan. Afgezien van, de, van het prachtige verhaal. Maar wat ik aan die boeken zo geweldig vind is de, de, de, de het is zo hilarisch. Ik bedoel, als je als je als, als, als ik mijn herinnering eraan, want nou, het is even geleden dat ik ze voor het laatst gelezen heb, even terughouden. Dan gaat het over het gaat, het gaat, heel, het gaat over mensen die in heel broeide omstandigheden zich bevinden. En dan wordt per pagina wordt het toch nog slechter. Ja. En iedere de volgende pagina... wordt het, en je denkt dat kan niet meer. Ja. Nou, ja. er zit iets heel erg, ook iets heel erg. Ja bitters, maar ook iets heel erg hilarisch in. Ja. Het kan toch nog iedere keer weer een beetje ja. slechter. Ja. Ja. Ja, ja. Daar heb ik altijd vreselijk voor moeten lachen. Ja. Ja, ja, ik uiteindelijk ook. Maar het, is, het heeft lang geduurd voordat ik... in de eerste instantie vond ik het veel te pretentieus. En dan dacht ik bij mezelf, wat is dat nou? Wat is dit? Wat is dit? Ik had er echt moeite mee. Tot, tot, ik, tot ik op een of andere manier... Toen ben ik een keer hardop gaan lezen... En, uh, en heb rekening gehouden met de spaties die heel belangrijk zijn. Ja. En, uh, dus bij, bij de stukken zijn de pauzes ook heel belangrijk. <laughs> Iemand die ik, die ik in de tijd vroeg, toen we op cadeau gingen doen... wat moet ik doen met die pauzes? Die moet je doen en daarom moet je vergeten dat je ze doet, zei hij. Want als je ze alleen maar doet, dan wordt het niks. Dus je moet uiteindelijk proberen om ze te doen... en daarna je eigen pauzes kiezen. En dat moet met Molloy en dit soort dingen ook. Je moet het doen... Je moet het lezen, je moet kijken of, of je in het ritme terechtkomt. En als ik, toen ik het hardop las, dacht ik: Oh ja. Oh ja, dat is het. Dus het, uiteindelijk is het misschien zelfs best wel toneel. Ja. Dat weet je niet. Het zijn stemmen. Hè? Net als bij Joyce. Joyce is moeilijk lezen. Als je het hoort, is het een stuk minder moeilijk, toch? Ja, vind ik. Dat kan soms ook. heel er, erg zijn wanneer het getypeerd wordt. Maar als, het, als je die stroom. He, dus wat je bij Virginia Woolf ook aantreft... Die, die stroom van bewustzijn heet dat... stream of consciousness heet dat, geloof ik. Dat, ja. dat, die methode. Als je, dat, als je dat hardop leest, dan ja... En het raar is, dan kom je dus weer uit... op, op, op, op, op een hele oude verbale cultuur. He, van Die stukken zijn eigenlijk om voorgelezen te worden. Ja. Of, om, of om, om bepaalde mantra's te zijn. Want dat zijn het ook eigenlijk een beetje... Het steeds weer terugkeren van bepaalde woorden... die steeds weer op een andere manier worden gewogen. Bezweren. Ja. Bezweren van... Ja, bezweren oh. ook weer van kwaad. Hè? Ja. En van... Uh, en van, en van uh, dat is toch de poging dan, hè? Het, verlaten, het gevoel van verlatenheid. Het gevoel van dat, je, dat niemand weet dat je daar bent. Uh, dat niemand uh, enzovoort... ook wel, wel heel, uh, heel duidelijk in dat tijdsbeeld uh, vindt dat plaats. Nothing to be done. Ja. Nothing to we done. Jan-Joris Lamers, dank je wel. Zodat je te gast wilde zijn. <laughs> dank je wel ja. voor het gesprek. Vanaf die ervaring die ik had met stijl... en dat begon met Don Giovanni, weet ik inmiddels. Dat was de opera... Maar goed, um, dat is lang geleden. Nu was je weer hier. Ik vond het geweldig. Dank je wel. Zometeen, dit is de nacht van de EO. En te morgen is uh, weer een nieuwe aflevering van Casaluna met Klaas en Die ontvangt Hans Franke. Eerste Kamerlid voor het CDA. En dan zal het gaan over de algemene Europese beschouwingen. Die geweest zijn morgen in de Senaat met minister Frans Timmermans. Um, minister Timmermans. En dan geeft Franke commentaar op die beschouwingen. Dan kan u nog een goede nacht. Dag.